Met het de premier van Roemenië trekt een spoedmaat. De Roemeense regering wil dat corruptie van minder dan 45.000 euro niet meer strafbaar is. Dat zou nodig zijn om de overvolle gevangenissen te ontlasten. De Roemeense premier wil daarover nu een wetsvoorstel voorleggen aan het parlement. Tegen de corruptiemaatregelen werd deze week elke dag gedemonstreerd. Gisteren deden een kwart miljoen Roemenen mee aan de protesten. De politie in Almelo waarschuwt voor nepcollectanten... die met een mobiele pinautomaat aan de deur komen. Ze melden volgens RTVO's dat alleen met pin kan worden betaald. Vervolgens kopiëren de collectanten de pasgegevens van de donateur... waarmee ze geld opnemen bij pinautomaten. De politie zegt dat er al verschillende meldingen zijn binnengekomen. Vooral ouderen zijn het slachtoffer. In Groningen is een deel van een boerderij ingestort. Dat gebeurde in Kolham in de gemeente Slochteren... De bewoners waren op dat moment niet thuis. Het dorp ligt in het aardbevingsgebied. Onderzocht wordt of daarmee een verband is. De boerderij uit 1850 werd verhuurd. Volgens de eigenaar was er niets dat wees op instortingsgevaar. Bovendien was het rustig weer en er waren geen aardbevingen geweest. In de Eredivisie heeft hekkensluiter Go Ahead Eagles... voor het eerst dit seizoen een uitwedstrijd gewonnen. NEC werd in Nijmegen met 2-1 verslagen. De openingstreffer was van Manu en halverwege de eerste helft scoorde Antonia de 2-0. Het laatste uur van de wedstrijd speelden de Eagles met een man minder. NEC maakte in blessuretijd nog een doelpunt, maar verder kwam de thuisploeg niet. Het weer in het gebied met regen trekt van het zuiden richting het noorden. Op de Wadden gaat het pas vanavond laten regenen. Morgen de loop van de ochtend droog. Het is dan bewolkt en lokaal wat motregen. Het wordt zo'n 7 graden. En dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. Is zin in ZFM ZFM Met nu de Nightwalk Ladies and gentlemen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 Met Mario Zandvoort zaterdagavond op ZFM. ...van de Nightwalk hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht... ...een wandeling over het strand door de duinen in het centrum van Zandvoort. We betekent het eerste uurtje beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Natuurlijk het laatste shownieuws, de partyupdate aan de 10... ...boven beste plaats voor Straks in het tweede uurtje DJ Mouse op met zijn Global House vibes. En in het derde uurtje gaan we naar Italië... ...met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Van als opening worden je trouwens Hazaro met een oud nummer in een nieuw jasje, Oftewel het nummer Saturday, onderweg zo meteen Jonah Frazier, Emile Sander komt eraan, maar nu is Pauline Henry, DJ Span en Real Soul met Heaven. Jij bent goed voorbereid Maar wat voor jou geldt, Geldt ook voor mij Voor mij Voor mij Voor mij, voor mij. Ik ben nu lelijk, girl. Ik kom op met de oude bak, maar je zit maar me met de beren, bitch. Je ziet ik heb me tegen, fix. Zeg maar wie je echt als ik Als je moet me laten weten, ik laat alleen met dader spreken. Je gaat schrikken van mijn vader, in. Vader, in. Je weet niet eens hoe laat het is, maar het is tijd voor jou en mij. Uh. Jij houdt je in, maar ik wil dat je loopt. When I see young pricey. oh i think she like me yeah. I'm nou wifey? No, i might be in love in the feet i tell from my heart i what she sees me. Worden, mij. yeah yeah ain't mean feels the love and I'm remember of want to my but flex so hard i crash be bright next let up of emotions. But see my be and us see my you can't even that is not me just will you mind be my guest yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah, yeah. My ridiculous jealousy slide, oh yeah yeah yeah. Hey, oh yeah yeah yeah. Jay how to in my ridiculous jealousy slide, oh yeah yeah yeah. You come over with a ik kom bij je. En samen met Frenna. En daarvoor nou voor Emile Sander met Highs and Lows. Ik heb nog even een beetje news voor je. Volgens Tim Akkerman, voormalig zanger van Direct... heeft de Haagse band vroeger wel eens de hitlijsten gemanipuleerd. Bepaalde liedjes zijn op die manier gestimule gestimuleerd. Tim vertelt in het gesprek met de Panorama... wat ertussen, uh, ondertussen wel bekend is. Heel eerlijk. Iedereen weet inmiddels wel dat er vroeger zaken gemanipuleerd zijn... om iets in een hit te maken. Bepaalde liedjes van Direct zijn op die manier gestimuleerd... en waren in eerste instantie uh, de hits zo konden ze het niet verkopen. Ja, en uh, hè? tegenwoordig als je een echte plak krijgt... Uh omdat hij zoveel keer verkocht is, sprong ik een gat in de lucht... maar als je achteraf wordt dat hij uh, gemanipuleerd is... heeft het voor mij geen waarde meer, dan doet het er niet meer toe. De zanger weten dat hij zijn direct stempel nooit meer kwijtraakt. Net zoals Danny de Munk altijd zal worden geassocieerd met uh, Siska de Rat. Ja, en uh, we weten al jaren dat bepaalde <laughs> instanties... Uh, ook uh, bijvoorbeeld bij The Voice, kan ik je vertellen... daar wordt het ook gewoon gemanipuleerd. Begrijp je wat? Als er daar een, een, een, de nummer 1 uitkomt... nou ja, bij welke finale ook een nummer 1 of zo'n zangprogramma... Maar dan komen ze bijna heel snel op nummer 1. En uh, uiteindelijk denk je: van... Uh, nou, uh, hè? hoe kan dat nou zomaar? Nou, de platenmaatschappij, die, die zoemt er een beetje mee. En The weekend en Alicia Keys geven bij de uitreiking van de Grammy Awards een optreden. Dat heeft de organisatie achter de uitreiking deze is al bekendgemaakt. En een Frau Williams kan zijn borst na baken. Want zijn vrouw Helen is bevallen voor een drieling. Ja, dat, is, uh, dat wordt heel hard werken voor de man. Zie je hem zand voor de Nightwalk? Zometeen onderweg de nieuwe gesto en uh Bryce Parks, Money, Sodery James and Ryan Marciano. But the one that got away. We could break. Pretend like there's no stormy weather. But baby I'll be hate. Cause in the end we'll be together. And uh You know, you know, you know You can take a Mario Mario Zandvoort. Random Mario Zandvoort. Samen met uh, Bright Sparks met On My Way... en For Sonny James, Ryan Marciano... en Clara mee met The One That Got Away. Het is even tijd voor de partyupdate. Wat voor leuke feestjes daarom we gaan op deze zaterdag 4 februari alweer 2017. Nou, Zoals we al beginnen we eerst met de Brainwash in de Escape in Amsterdam. Wekelijks feestje Brainwash. Het begint om 11 uur. Duurt het pak een beet, 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie check de website escape.nl. Met natuurlijk onze eigen Zandfort en Raimundo. En wie die vandaag mee heeft genomen, geen idee. Want uh, ik uh, heb gewoon niet uh, de flyer gekregen. Dus uh, moet je maar even kijken op Stalker. Nee, wat zeg ik? Op uh, escape.nl. Stalker komt straks naar de beurt. En uh, ook uh, iets verder voorbij uh, de escape. We moet even nadenken hoor. hebben air. Dat is vanavond het feestje Flow. Begint ook om 11 uur. duurt tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie check air.nl. Met onder andere Frankie Rizardo, Waits... Emola Sati en Jasper Fiol. Dat allemaal dus vanavond in air. Het feestje Flow. En als we verder gaan kijken... in de melkweg vanavond... Don Diablo presents... Presents Has It Gone. Die is inmiddels al begonnen. Het duurt tot 11 uh, uur, uur. Dus ik denk niet dat je het gaat redden. Maar uh, ja, met uh, Don Diablo. En hij uh, wordt geholpen door Zonderling en uh, Shumara... Vanavond dus in de Melkweg in Amsterdam. En uh, ook in de Melkweg het wekelijkse feestje Encore, de home of hip-hop en RB. Begint rond de ronde klok van middernacht duurt tot vijf uur in de ochtend. En voor meer informatie check de website melkweg.nl. Met uh, Waxfriend, Odin Music, Prime en Jux Pierre. Tot vanavond in de Melkweg het wekelijkse feestje Encore. Met vanavond de home of hip-hop en RB. En wat dichter bij huis, vanavond in de Stalker we hebben we Lolly Club. Begint om 11 uur nu tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie check uh, clubruis.nl. Met uh, Tom van Riel, Milano Angelo Goos en Eva Adamides. Vanavond dus uh, in, uh, nee, in Club Ruis. Dat is niet, uh, niet de Stalker, hè? Club Ruis, ja. In de Stalker hebben we vanavond uh, Cayenne ik je helemaal in de war gaat raken. In de stalker vanavond kan je... en rond de klok van minder 8 uur tot vijf uur in de ochtend. Voor meer informatie check clubstalker.nl. Met in de brede zaal Meller, Sebastian Bronk en Dominique Brooks. En uh, ja, tot zover de partyagenda. Door met muziek, Oliver Helders met I Don't Wanna Go Home. I've got ghosts in my closet I've never seen before I've got angry ladies I've got bills to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 The most back-to-back -back beats. Is where I go mm -hmm. Me and my friends sat at the table Doing shots, drinking fast And then we talk slow And mm come -hmm. all over and start up a conversation with just me And trust me, I'll give it a chance Now with my hands, Stop around the man on the jukebox And then we start to dance And now I'm singing like Girl, you know I want your love Your love was handmade for somebody like me Come on now, follow my lead I may be crazy, don't mind me Say, boy, let's not talk too much Grab on my wrist and put that body on me Come on now, follow my lead Come coming now, follow my lead mm -hmm. I'm in love with the shape of you we Pitch and pull like a magnet Hold well, on my heart it's falling too I'm in love with your body Last night you were in my room and Now my bedsheet smell like you Maybe we discovered something brand new well, I'm, in I'm, in I'm in love with your body I'm in love with your body I'm in love with your body I'm in love with your body Maybe we discovered something brand new I'm in love with the shape of you Shape of You, een van de twee laatste uh, nieuwe hits van hem. En daarvoor worden we Lucas, Lucas en Steve en Jack Reese met Calling on You. En die hebben tijd voor de 10 boven beste plaatsen van het dansgroep. Deze week op 10 Nicole Moedaber met You Love Picks Me Up. Op 9 deze week uh, Isolé met uh, Pisco. Op 8 Dennis Cruz met Everybody. Op 7 Victor Roos met Nevermind, de Oliver Hudson Remix. Op 6 deze week Kelleka met Shakti Panfuching Sven. En op 5 Leon uit Italië met Can't See You. Op 4 deze week Pick Dam met Chemistry. Op 3 Green Velvet, Proc and Fitch met Sheeple. Op 2 deze week Cubicar uh, met Dead and Thrills. De Patrice Bouwman remix. Deze week op een een nieuwe nummer 1. Dead Laugh en O.C. James met Swag On. Je hoort hem nu hier op CFM Zandvoort in the Nightwalk. de night. nummer 1 in de 10 boven Beste platen van de dansvloer. Yeah Working hard, working hard Zoals Peter Brown met de en daarvoor muziek van The Tricks, Christy Million en Steven Maar met Working Hard. En tot zover ook het eerste uurtje van de Nightwalk. Deze zaterdagavond bij ZFM Zandvoort niet getreurd. Zometeen het nieuws en weer en daar zijn we nog twee uur lang bij. Met zometeen als aftrap DJ Mouse met zijn Global House vibes. En straks in de derde uurtje gaan we naar Italië met DJ Cavaschelli... met het beste van de clubs uit Italië. Ik heb nog een paar stukjes ziek te gaan. Agent Greg, Buddy Move. Misschien nog Kid Massif, maar eerst die Bad Boy Bill en Gat Blaster... met Hustling for Horns.